De Duitse autofabrikant heeft de maatregel genomen na klachten dat het onderscheid tussen werk en privé vervaagde. Volkswagen heeft de servers zo gepro geprogrammeerd dat een half uur nadat iemands dienst erop zit geen mail werd doorgestuurd naar dienst inbox. En pas een half uur voordat de volgende werkdag begint, wordt de mail wel weer doorgestuurd.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 Het AVO Droom in Lelystad heeft een drukke laatste dag achter de rug. Het Nationaal Museum voor Lucht- en Ruimtevaart sloot vandaag voor de laatste keer de deuren. Er kwamen ongeveer vier keer zoveel bezoekers als op een normale dag. Het AVO Droom werd vorige maand failliet verklaard. Bezoekersaantallen vielen tegen en Schiphol en KLM wilden er geen geld meer in steken.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 Dan het weer, soms wat motregen. Langs de kust trekt de wind aan tot krachtig of hard. Morgenmiddag overal droog, ook zon. Temperatuur ongeveer 8 graden. De kerstdagen verlopen bewolkt, maar wel droog. Dit was het en. NO. Dit is Wijnaldswaan bij de ANEB. Er staan files op de A10 west richting Zaanstad bij de Koentunnel 3 kilometer. De A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum 3, door een kapotte auto, is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben je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 Wij ah, horen de Studio Killers met Oat to the Bouncer, het nummer van Series Request 2011 uh, Een hele goede middag Niels Het is vijf uur geweest, dat betekent Het is vijf uur. Het weekend in natuurlijk Het is vandaag 23 december uh, Nou, de kerst countdown is heel kort, dat is nog maar twee dagen uh, Eigenlijk morgenavond dan natuurlijk, met kerstavond We gaan nu luisteren naar... Uh, Where, Where the Streets heeft nou een name van U2 uh, van Ja, ja dus ik Dat het dan? een heel goed idee Lijkt me ook een heel idee En we hebben straks, uh, wat uh, Joost al zei Mark van Rijswijk Over alles wat er bij AXS is gebeurt En ja, wij waren er natuurlijk weer bij hè Sowieso Er gebeurt dus iets en wij zijn erbij Wij zijn er weer bij Maar in ieder geval veel last plezier met Where the Streets Have No Name Van You Slaat aan, trek het nu al echt niet meer Het gelul begint alweer Het was door mijn kuslie de ochtend, hele fuslie Man, ik ben nog veel te schoon. Hij is nog veel te sloom. De trend zit vol Vol met gekakel. Doe mijn collega Het volgende obstakel Vrijheid is een schone zaak Maar iedereen die lult maar raakt Vergeten wat speciaal is, dat de liefde van de taal is Dat de boodschap zo banal is, dat het niets meer dan kapaal is Vergeten wat speciaal is, wat de liefde van de taal is Dat de boodschap zo banal is, dat het niets meer dan kapaal is, is, de de is, de is dan In de kroeg op de man over zijn bestaan Ik hoor hoe hij de schuld naar een andere lucht. Op tv de heren met een stropdas debatteren En ze zeggen iets maar het zegt me niets. Hoe oh, al die meningen, verhalen en ideeën? Soms zou ik willen dat mijn oren het niet meer deed. Vrijheid is een schone zaak, maar eerder ja, de lult maar raar Vergeten wat speciaal is, dat de liefde van de taal is. Dat de boodschap Babbel zonder rij, maakt dat ik hunger naar jou woorden, doe me verlangen naar jouw steen. De van Jörg horen en de uh, Where the Streets Have No Name van YouTube. YouTube. Altijd leuk om te horen, natuurlijk. Um, ja, zullen we even beginnen met jou? Wat, wat heb jij deze week gedaan, Niels? Wat ik deze week heb gedaan. Vier ja, gewerkt. Ja. ja, geen so. stage geloof ik dit keer. Naar Ajax geweest. Naar Ajax. Ajax? Ben je daar geweest? geweest? En als rol? Geweest. ja, ik ben naar Ajax, ja, geweest. Ajax geweest. Ja, jij ook. Ja, oh ja. Ja, ik heb me 30 minuten gezien toen ben ik naar huis gegaan. Oh nee, dat was afgelast. Dat was hem. En, um, afgelast, ja. Ja, afgelast, noem je dat? Uh, gestaakt. Ja, maar dit is, nou, is het is ook niet officieel gestaakt eigenlijk. Maar daar gaan we zo wel vragen. Ik heb zo trouwens een hele slimme vraag voor uh, Mark van Rijswijk. Ja. De kaart van Esteban is natuurlijk nu teruggetrokken. Maar is waarom? Dan, maar, nee, maar is hij dan in de wedstrijd van aankomende, wanneer dat dan wordt gespeeld, ook ingetrokken? Maar nou, waarom... Volgens mij... Maar hij is dus ingetrokken. Hij is ingetrokken. De KVB heeft hem ge ge ge ge ge geseponeerd. Dus... Maar telt hij dan nog wel in de, in de, in de wedstrijd? dat is nee, mijn vraag. Nee. Nou, maar je kan niet, zeg maar... Eerst de wedstrijd is stilgelegd na de rode kaart. Ja. Dus moet je de wedstrijd ook weer beginnen na de rode kaart. Maar de KNVB kan toch ook niet een kaart intrekken? Dat heb ik nog nooit van gehoord. Ze dus hebben hem geen straf gegeven, laat ik zo zeggen. Hij is geseponeerd. Oké. Okay. Maar dat is, dat is een goede vraag, hè? Meestal krijg je juist achteraf als je een overtreding maakt, maar de scheidsrechter ja. beoordeelt hem niet dat dit beoordeeld. Dan kan je alsnog een kaart krijgen. Ja, maar dit is dus beoordeeld en uh, hij heeft geen straf. Maar is hij dan wel geschorst als de wedstrijd wordt hervat? Is mijn vraag. Goeie vraag, vind ik. Als zeg ik het zelf. Um, Eén belangrijk ding vergeten. Waar, waar waren we maandag? Zo, komt er lekker uit. Waar waren we maandag, Niels? Waar waren we maandag? Serious Request. Oh ja. Serious Request, inderdaad, Niels, goed gezegd. Ja, echt wel. <laughs> nou, het was wel even leuk om naartoe te gaan, natuurlijk. Uh, je ziet het al uh, veel jaar op, of, vele jaren op tv en een. Uh, is het wel leuk om een keertje in het echte zin, vind ik. Als het dichtbij is. Ja. En het ja, is eigenlijk wel. daar ook na al die jaren een keertje in de rand staat. Ze hebben nu al 3,5 miljoen opgehaald. Voor, uh, voor de leuk uh, afgelopen gisteren was het nog maar 1,9 miljoen. Oh, dat is netjes. En morgen komt natuurlijk nog de finale. En ja, je weet op de finale dan is het altijd heel druk met, uh, met checks en alles. Over ongeveer 9 minuten hebben wij Mark van Rijswerk aan de telefoon. En hij gaat ons dan uh, alles uitleggen over de gebeurtenissen rond Ajax Asset En uh, waarschijnlijk ook rond uh, het aanvragen van het... Uh, Spelersvisum uh, zeg maar Voor Douglas yeah. Want dat kan weten Dat vandaag Of uh, die gaat het na auto nieuw Gaat het uh, vragen aan de, aan de FIFA Ja yeah. En misschien uh, Weet hij er meer over Ja Maar dat, dat zie je straks in, uh, ons... Zie je straks na, Ja Dat hoor je straks Dat hoor je straks in ons geweldige radioprogramma Nils ja. Speciaal voor jou jongen hey, Dankjewel Je bent er al twee kwijt Twee bagagedragers. Ja Ja echt wel Twee fietsen dit jaar Daar komt hier Gers bedoel met bagagedragen Samen met Sef Achterop Met op fiets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 De train. Dus spring maar op bij mij, de fietsen weer naar huis toe samen Onderweg stelde niet wat je van mij wil horen Je zag aan de bar en je wilde scoren Ben gevallen voor je ogen en je sexy stel Je lijkt je vrouwelijke kerstie wel En de volk in de morgen was niet te geloven Die chick die was lekker had me voorgelogen. En ik had er nog wel zo lekker genomen Maar is ze mijn fiets gestolen Spring maar achterop bij mij Achterop mijn fiets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 Vanavond ik donnie de best donnie uitgegeven. De beste besteden door niet van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Oh, je kon niet achterop. Uh, zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy, zo'n klasse. En, eh, uh, werd je blind door je oorbellen. Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Maar na mijn naam is Seth, mag ik nu eens in je oor vertellen. Vind je seks, geheim, niet vertellen? Nee, ik kies je, meisje, begrijp je wel. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, duim bestellen. Op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 Make the girls go. I've been around the world and they've <laughs> seen a little bit of everything. I'm the light on how to hit the spot, ding, ding, ding. And if the price is right, I mean, the night is right. I mean, the time is right, so do a thing. And I know the price, night and time is right, so leave my little mommy, don't play no games pains. <laughs> my mama, talk to me straight, please, please, with no chase Now this is another page, and I ain't gonna chase ya. Mama, you the internet, and I'm looking for a download. And if you don't know, now you know. Yeah, I make them come and go I make the girls go I make the girls go I, mean, and I ain't gotta say much I ain't talking about cars It's automatic I pop your you in You gon' do things baby You never done it before And you gon' say things baby You never said before You gon' think thoughts baby You never thought you'd think This is as well shut Turn this so baby don't I make them come and go I make the girls go I make the girls go So be that way De kerstboom glans, dit is feest in het hele land En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie je dan zand voor een vrolijk kerstfeest Ja, een vrolijk kerstfeest, toegewenst um, Je hoorde namelijk eerst een uh, affiche met uh, Atta James Met Levels, hoorde je En uh, daarvoor Enrique Iglesias En Pitbull, Pitbull met Come and Go En als het goed is staat of is op lijn 1 uh, Mark van Rijswijk? Mark, ben je daar? Zeker. Ja, ik krijg je meteen een applaus. Zoals gewoonlijk. Die houdt we erin. Hallo. Hoe gaat het Prima. Winter stoppen, hè? Stop. Ja, en houd. Ja, nou. Lekker, lekker rust of dat niet? Ja, ik heb nu wel even rust inderdaad. Er komt nog wat mfv cup maar dat is pas uh, 8, 7, 8 januari. Oh. Tot die tijd gewoon echt even vrij. Even in ieder geval de dik twee weken. Uh, ja, echt even rust. Dus dat is ook wel eens prettig. Ja, maar, maar voor de KVB is er geen rust natuurlijk. Nee, die hebben nog wel genoeg te doen hoor. Ja, de, de, de, de, valt, de, de hele winkel is wel weer genoeg om over te praten in ieder geval. Ja. Dat is wel weer prettig. Ik bedoel, je verveelt je, je wat dat betreft geen seconde. Dat is wel... Uh... Maar het is wel leuk dat hij net uh, rust heeft en dat wij hem weer bellen. Ja, <tokkacht> ja. heeft hij ja, eigenlijk best een nee, bel ja, mee? <tokkacht> ja, Dat zal wel meevallen hoor. Hier valt geval ik niet in de stress. Oké. Okay. <tokkacht> nou, uh, ik ga meteen met een leuke vraag in huis vallen. De kaart van Esteban is geseponeerd natuurlijk. Ja. Maar, betekent dat nou ook dat Esteban gewoon mag uh, meespelen... Wanneer AZ-AX wordt overgespeeld? Of? Ja, kijk, er zijn dus verschillende uh, uh, dingen aan de hand. Kijk, uitgespeeld zou hij niet over mogen spelen. Dus stel, ze pikken het op bij de 1-0 stand mm -hmm. en ze gaan gewoon verder. Maar als hij ja. over wordt gespeeld, dan beginnen ze dus helemaal opnieuw. Uh, en dan, en dan heb je dus, is die rode kaart volgens mij vervallen en zou die mee mogen doen. Maar daarin spreken sommige bronnen elkaar een beetje tegen. Maar het is in ieder geval zo dat als hij uit wordt gespeeld, dus ze gaan gewoon verder bij de 1-0 stand voor mm -hmm. Ajax, door het doel uh, dan kan hij sowieso niet meedoen, want dan is die rode kaart is op dat moment gewoon gegeven. En als hij over wordt gespeeld, volgens mij wel. Maar ja, er zijn ook weer bronnen die het tegendeel beweren. Dus dat uh, blijft okay. een beetje ingewikkeld. Um, uh, maar ja. als, uh, als die wedstrijd dan opnieuw wordt gespeeld, dan wordt eigenlijk dus best wel genuit, zeg maar. Vanwege uh, ja, omdat ja, de, dat ze dus wel doelpunt vervalt? Ja, ja. de doelpunt vervalt ja. en, dus, en die kaart vervalt. Uh, ja, en ik kijk, die kaart, ik kijk, die kaart wordt natuurlijk sowieso te vervallen, want hij is niet voor geseponeerd. Ja, ja. Uh, en dat is dan benadeld wordt, ja, dat, dat mogen ze wel altijd volledig verhalen op die supporter. Want als die supporten dat niet had gedaan, dan was hij natuurlijk gewoon doorgegaan. Ja. ja, en is het nou ook zo, uh, dat weet jij ook wel vast... Um, dat je ook gewoon nieuwe spelers mag opstellen. Of moet je gewoon met de opstelling beginnen waar je mee bent geëindigd? Ja, je moet uh... met de opstelling beginnen waarmee je bent geëindigd, tenzij ja. er ge uh, geblesseerd zijn. Het was een tijdje geleden ook zo, toen speelde eigenlijk tegen Excelsior. Mm -hmm. met schijnmanrood... Rood. Mm -hmm. Voor een hele harde overtreding. En die kon de, de paar de wedstrijd daarna gewoon spelen. Want toen moest die wedstrijd worden afgemaakt, die hier ja. was gestaakt, dat was Excelsior AZ. En toen, toen gold ook, uh, je mag uh, niet spelers wisselen op dat moment. Ja, Tenzij je het gewoon als wissel gebruikt. Mm -hmm. Tenzij een van de spelers echt geblesseerd is. En dan moet je ook met een medische uh, een test komen. En er uh, komt waarschijnlijk ook een KVB-dokter eventueel bij kijken. Dat je mm -hmm. denk, zegt, van hij heeft een griepje en hij kan je meedoen. En we stellen er snel iemand anders op. Dus ja, dan precies. mag je in principe niet zomaar wisselen. Maar hoe kan dit nog gebeuren in uh, voetbal anno 2011? Ja, nou, het, het, het is heel makkelijk. Dat is wel het, het mooie natuurlijk ook. Het kan in de meeste stadions kan dit gebeuren. Omdat bij, overal de hekken zijn weggehaald. Uh, dus je kan zo overal zo het veld oplopen. Mm. En dat is, vind ik heel prettig, want daardoor zit je dichter op de wedstrijd. Ja. Uh, het is alleen zo dat, godzijdank, bijna niemand dit meer doet. Uh, omdat als het goed is de straffen dusdanig zijn, dat je het ook wel uit je hoofd laat. Want ja, je zou zeggen, los van het feit dat hij nooit meer een voetbalstijl inkomt als het goed mm -hmm. is, gaat het ook financiële gevolgen hebben. dus uh, Ik neem toch aan dat dit een dusdanig afschrikende uh, werking zal hebben. Ja. Dat iedereen nu bij zichzelf denkt, goed, als ik ook maar één voer op het veld zet... Dan ben ik A, kan ik nooit meer naar mijn club toe. Ja. En B, ik draag financieel de gevolgen nog de komende jaren. Aan de andere kant, hij had al een stadionverbod. Ja, kijk, dat is dus het grote probleem. Dat moet wel goed worden nageleefd. En dat is ook het probleem dat Ajax nu heeft. Ja, als iemand een stadionverbod heeft, dan moet je wel voorkomen dat hij het stadion inkomt. Ja, hoe kan dat je dat voorkomen? Niet, dat is niet alleen, ja... Nou ja, dat heeft dus te maken met de distributie van kaarten. Ja, maar... ik weet al wat er misging, want uh, heel toevallig waren Niels en ik ook aanwezig in, uh, in, het, in de arena bij die wedstrijd. En uh, het, wat mij al opviel is dat de kaarten, één al niet op naam stonden, normaal staan kaarten bij Alex altijd op naam. En twee, uh, er werd niet naar een clubkaart gevraagd, er werd niet bij de ingang naar ID idee gevraagd, ik noem het allemaal op. Terwijl dat wel ja. zou moeten. Ja, maar het is heel. kijk, er komen 50.000 mensen in zo'n stadion. Ja. Het is heel simpel, stel jullie besluiten met z'n vieren uh, een, een seizoenkaart, allemaal een seizoenkaart te kopen met je vier seizoenkaart. Daar mm ga -hmm. ja. je altijd mee heen. Maar op een gegeven moment dat kan een van jullie niet. Nou, dan kan iemand anders op je seizoenkaart. Dat, dat is lastig. Uh, maar dat kan uiteindelijk waarschijnlijk wel, als je een beetje geluk hebt. Ja en dat kan dus dan op dat moment ook iemand zijn met een stadionverbod. Nou, hoort ja, de controle zo goed te zijn dat die personen dan wordt uitgetikt. En dat ze zeggen, hé, hey, hoe willen ze dit, dat doen? Maar oh, ja, precies, het gaat om. Ja, 50.000 mensen om die allemaal individueel te controleren. Mag je hier zijn? Heb je de juiste kaart? Heb je geen stadionverbod? Ja, de politie begint nu al te mopperen dat de voetbalwedstrijden zoveel tijd en geld kosten. Ja, ja dat, precies. dat is ook gewoon heel moeilijk. Je hebt natuurlijk moeilijk. ook nog de, voetbal of de voetbalwet. En die voetbalwet schijnt voor dat als jij een stadionverbod hebt. of je al eerder met de politie in aanraking bent gekomen. waardoor je een stadionverbod hebt gekregen. dat je dan moet melden bij de politie. Ja, precies. Ja, dat, dat is de optie. Maar ja, dat uh, uiteindelijk. Ik weet niet precies maar hoeveel mensen dat dan ook gaat. Maar dat wordt natuurlijk ook voor de politie in aardig tijd erover de klus. Als ze ja. in heel Nederland op elk moment dat Ajax voetbalt en dat, dat is steeds schaken natuurlijk met Europa League en Beker en alles wat erbij komt, ja. dat ze dan uh, honderden mensen op alle bureaus hebben, om die zich allemaal even moeten komen melden. Ja, en aan de andere kant, uh, de ME moest ook weer de plein arena de arenas schoonvegen. Ja, kijk, weet je wat het is? Maar dat is overdreven kijk, persoonlijk hoor. Nee, maar het, het is gewoon zo jammer dat we, ik, bedoel, ik snap het ook, want iedereen heeft het erover, en wij hebben het er nu ook over, dat is ook logisch. Ja, het is natuurlijk een fantastische eerste seizoen zelf geweest ja. En uiteindelijk is er gewoon één... één idioot, die heeft het verpest... en daardoor uh, zou je bijna vergeten hoe, hoe leuk voetbal eigenlijk is. Ja, ja want de uh, competitie is op zich best wel spannend ook. Uh, ja, hartstikke spannend. Ik Als wou, zij die wou, helemaal terugvalt. Punten laten liggen. Nou, ze hebben eigenlijk... Ze hebben één wedstrijd verloren... <laughs> uh, wat echt eigenlijk niet kon. Dat was de Heerenveen uit. goed Excelsior uit 0-0. De manier waarop dat ging, dat kan gebeuren. En Nak ja. uit, ja. Ik zie ook uh, de andere topclubs daar wel punten laten liggen. Als Nak het heeft... En bovendien de manier waarop AZ verdiende daar natuurlijk gewoon een dik te winnen. Dus ja, ja, dat, kan, dat kan gebeuren. Alleen ik denk dat AZ maar niet uh, de breedte heeft om echt daadwerkelijk kampioen te worden. Nee. En dat dat toch uiteindelijk zal blijven gaan tussen AX PSV in Twente. Ja, en um, ja, wie denk je dan dat er uiteindelijk uit gaat komen in nou, 2018? Nou, dat denk ik. Nee, kan dat natuurlijk heel dicht bij elkaar. Kijk, kijk, PSV heeft natuurlijk heel veel indruk gemaakt. De manier waarop ze in Heerenveen wonnen. Uh, en daarna ook weer dat ze Twente gewoon verdiend versloeg in de beker. En dat biedt ze misschien dan ook weer het vertrouwen. Hebben ze een keer gewonnen in een topwedstrijd. Misschien helpt dat een ja. aantal spelers ook weer over een, uh, een drempel. Mm -hmm. PSV licht favoriet is. Uh, niet eens dat ze nu een paar punten voor staan. Want dat, dat kan zo worden ingelopen. Dat hebben we al vaak genoeg gezien. Een brede selectie. Uh, het, hangt, het hangt er ook vanaf wat er nog allemaal kans uh, technisch gaat gebeuren. Ik bedoel, Twente wordt uh, gelinkt met Narsing van Heerenveen. Je mm hebt -hmm. afgelopen week weer zien spelen. Stel nou, ik kan me haast niet voorstellen... financieel gezien, maar goed... ze krijgen Narsing of Tadic van Groot. Ja. ja, dan is Twente opeens meteen weer echt een paar klassen beter. Want dan hebben ze een echt goede rechtsbuitenrij. Ja. ja. En dan dat doen die, dat pakken die... dat levert ook weer punten op. Dus, en daarentegen, als er opeens weer iemand weggaat... bijvoorbeeld met bij PSV... komt de club die wijze van spreken... wil hebben. Of, uh, ja, dat, dat, dat gaat ze weer punten kosten. Dat was ja. je ook een paar seizoenen geleden... met Lazen of iets en zo. Je hoeft maar net op het verkeerde moment... de speler weg te gaan of ergens... Iemand bij te komen en dat kan een hele balans uh, kloken doorstaan. Wat waren bij Ajax op veel afgelopen woensdag uit mijn hoofd, was dat, dat het eigenlijk best wel veel uh, jeugd was wat er speelde tegen AZ. Ja, nogal hè. Ja, die hebben, het punt is, Ajax heeft wel veel blessures. Ja. En er wordt ook wel heel veel gewezen naar de manier waarop het dan wordt getraind. En uh, daarvoor ben ik absoluut uh, niet deskundig genoeg om daar een oordeel over te hebben. Maar het feit is dat Ajax natuurlijk wel veel te veel blessures heeft. En door soms ziet er toch ook niet goed uit. Je gaat ook weer niet mee te gaan op trainingskamp. Mm -hmm. Uh, en dat is natuurlijk wel een hele belangrijke speler. Dus als Sim de Jong zo meteen weer terug is en dan hebben ze hebben ze hebben ze wel iets breder, ook in aanvallers. Maar ja, Lodero doet het ook goed. Dan. Ja, oké, okay, maar ik denk ja. dat het uiteindelijk uiteindelijk denk ik ook eens dat het Lodero niet echt een nummer 9 is. Nee, nee. Dus net als Sim de Jong eigenlijk wel Meer nog. Meer een 10. Ja, en uh, maar Lodero doet het inderdaad wel voor als het goed is dat zie je, want normaal gesproken, als Zichters van en Sim de Jong zit waren geweest, ja. hadden we Lodero of moet ik uh, misschien uh, drie infobutten niet maken. <laughs> En nu de hele staat hij een paar, paar keer in de basis en denkt hij, oh ja, het is toch inderdaad wel een hele leuke voetballer. en uh, ik ga nog wel minuten krijgen. Ja, het is niet meer het vriendje van Soares, nee? Nee, nee, nee. Maar hij is wel binnengekomen via Soares, maar goed, hij kon natuurlijk ook wel voetballen Niet voor niets, hij heeft altijd de WK gevoetbald. En de bond ja, heeft nu zeker niet geselecteerd omdat hij het vriendje is van Soares. Er was nog iets heel raars aan de hand, want Eno en Eto'o zijn geschorst uh, door uh, Cameroen. Ja. Hoef ik uh, Omdat ze spelers oproepten om niet te gaan spelen voor... Die uh, riepen op tot een soort staking. Nou, is dus 1-0 viel volgens mij de schorsing wel mee. Ik doe ook die werd uh, voor vrij lange, lange periode schors. Ik geloof 1-0 twee duels en 1-0-0 vijftien uit mijn hoofd. Ja, precies. 5, uh, 15 inderdaad. Maar ja, dus ja. Kijk, het punt is, in Afrika gaat alles anders. Daar kunnen wij, daar kunnen wij gewoon niet bij. Mm -hmm. En dat is ook het nadeel van een hoop Afrikaanse spelers. Die is zo meteen El Amadi. Die doen het fantastisch bij Feyenoord. Ja. mist als uh, Marokko ook maar een beetje ver komt... ...mis je waarschijnlijk vijf wedstrijden van Feyenoord... ...waaronder Feyenoord-Ajax. Oh, handig. Het van Feyenoord-Ajax niet, tweede wedstrijd van het seizoen... ...en dat is wel een spelbepalende speler van Feyenoord nu... ...die mist toppen omdat hij in Marokko moet zijn. Ja. Of dus met Marokko in de, de Afrika-club. Ja, dat, dat, is on... dat, is, dat, dat is gewoon echt een groot probleem. En dan heb je ook nog eens de problemen dat... ...als je bijvoorbeeld verlies nakijkt, ...dat je nog een week wordt vastgehouden... ...als het de mensen van de voetbalbond niet bevalt... Dat je, <lacht> ...en je hebt nu het met het uh, nou, als de, die ze het misschien niet heel druk op maken als club. Ja, wat zit te denken dan nog? Volgens nog blij met ook als je speler voor 15 wedstrijden geschorst wordt uh -huh. uh, voor het land. Dan heb je natuurlijk geen probleem met blessures. Je bent hem niet kwijt omdat hij op moet vliegen naar Afrika. Nee. Dat is, dat, en dat is echt een groot probleem. Ik zit niet te denken, want dan is ajax bijvoorbeeld ook een Aijs had die in 1-0 ook weer, wel weer kwijt van een paar, een paar, ja, paar wedstrijden. Dus in principe wel, denk ik. Ja, ik weet niet precies hoe dat zit met die schorsing rond die Afrika Cup. Uh, uh, maar goed, ja, daar, goed, ik denk in de gezegd dat El Bepalender is voor, uh, voor Feyenoord. Ja. Een uh, jaar. Dat klopt. Uh, wat is voor jou het mooiste voetbalmoment van uh, het afgelopen seizoen zelf? Of van dit jaar? Het seizoen zelf, Van het hele jaar. Ja. Morgen. Uh, het, ja, goed vraag. Het heel veel. Uh, uh, eh. gebeurd. Ik zou ze. Uh, Afrika. ...een uh, voordeel voor. Ik kan het zijn, niet naar de Afrika kunnen, Oh. Uh, nou, dat scheelt weer. Dat valt, weer. valt ook voor mij. Ze hebben zich geplaatst. Eh. Um, ja, ja, dit is het mooiste voetbalmoment voor... Van, ja, is, ja ik, hebben jullie iets? Nou, um, dat is een goede vraag. Dat is ja, echt een ja, hele goede ja. vraag die ik stel opeens. Um, je, je vond... Het is natuurlijk een oneven jaar, dus je hebt geen EK of WK gehad. Kijk, nee. Ajax kampioen, dat is natuurlijk... Dat was wel weer mooi, vond ik. Ja, maar ik ben ajax dus. Ja voor, jullie, ja, voor jullie. Maar goed, dat was wel de co het competitieslot. Ik denk dat de Ajax-Twente... Uh, het moment van het jaar was. Dat was op de slotdag van de competitie. De twee titelkandidaten tegen elkaar. Dat gaan we misschien nooit meer meemaken. Ja, inderdaad. Uh, het ging gewoon rechtstreeks gevecht Ik denk dat dat de wet, ja, sowieso de wedstrijd van het jaar was En uh, ja, ik, ik denk dat dat uh, Ja, dat is zeker het en, en, en, positiefste moment van het jaar dan En het negatiefste moment is dan ook helaas nog gebeurd dit jaar En dat is dan wat er afgelopen woensdag is gebeurd in de Arena Ja, klopt Klopt, ja, nee, dat is ook, dat is precies Maar ik, ik heb ook wel, als je bedenkt Want je hebt natuurlijk een heleboel supporters Die mm -hmm. een beetje aan het mopperen zijn in Nijmegen en in Venlo en zo Dat het allemaal niet goed gaat met een club maar wat, wat je al bijna weer vergeten bent, dit jaar in 2011 is ook een mm -hmm. RWC failliet gegaan. En eerder al natuurlijk Haarlem. Ja, ja, ja, ja. Oh, RBC. RWC. Je, ja, je hebt gewoon een supporters in Roosendaal. Die, die, die hebben gewoon geen club meer. Bedoel, dat is vergeleken met uh, een paar punten wel of niet pakken in de eredivisie of al dan niet misschien op een degradatieplek staan. Ja. Bedoel, die kunnen er niet eens meer naartoe. Laat staan dat ze uh, dat ze verliezen, een wedstrijd verliezen al dan niet ongediend van mak of zo. Dat, ja, dus dat is wel dat is ook wel. Uh, in het Nederlands voetbal natuurlijk ook. Ja, en wat ik dan niet snap is dat clubs als Feyenoord bijvoorbeeld uh, 30 miljoen schuld mogen staan en Haarlem uh, met anderhalf miljoen, uh, zeg niet, maar, failliet uh, ja, wordt verklaard. Nou kijk, het, het grote, het, het belangrijkste is, je, volgens mij we, uh, wij spreken, 100 miljoen schuld hebben, als je het maar kan, de, de rente die je ja. moeten betalen, als je het maar kan betalen. Kijk, als je als jij een schuld hebt van uh, 20 miljoen, maar je maakt elk seizoen 3 miljoen winst en mm -hmm. je betaalt keurig je rente, ja, dan kan je, dan, waarom zou je dan failliet moeten gaan? Ja. Want je, je, je kan je lasten betalen en uiteindelijk op termijn kom je wel weer, uh, kom het wel weer goed. Dus het simpele gegeven dat je schuld hebt, is niet alles bepalend. De vraag is meer: uh, ja, maak je winst? Of uh -huh. als je elk seizoen ook nog eens 5 miljoen verliest, ja, dan heb je echt een probleem. Dan tot slot nou, nog twee vragen. Vraag 1 is: Heeft Johan Kruijf nou gewonnen gisteren? <laughs> Ja, het schijnt van wel, maar.. Ja, ik heb er, ik heb er geen idee meer van hoor. Ik zie ik lees dat Kruijf heeft gewonnen en meer, uh, meer weet ik ook echt niet. Ik denk dat, dat dat de mensen die er nu zitten, ze kiezen voor de lijn Kruijf. Maar hij moet ook weer een gesprek aangaan met van Gaal, want daar is ook weer een motie over geweest. <laughs> Ja, nou, ik, het, uh, het is wel heel erg, heel erg rustig bij Ajax, zullen we uit, maar zeggen. Kerst in deze periode, dat Ajax gewoon weer, dat iedereen weer vrede sluit met elkaar. En, uh, ja, vrede op aarde. Vrede op aarde bij Ja, precies. Het lijkt, lijkt me wel een mooi moment voor Ajax, omdat iedereen op een gegeven moment toch wel eens een keer goed met een, echt, op een voldoende manier met elkaar gesprek gaat. Ik hoop dat Johan en Louis luisteren. Een nieuwe voornemen van 2012. Ja. ja. Precies. Johan en Louis aan één tafel. En vraag 2 is, uh, wat is nou jouw favoriete kerstplaat? Mijn favoriete kerstplaat? Ja. ja. Ja, qua, qua uh, sfeer. Ik vind Mariah Carey, ben ik altijd wel enorm fan van. Uh, met On voor for Christmas, dat is gewoon uh -huh. een, een vrolijk nummer. Ja, dus ik ga nou zeggen, die dat vind ik altijd wel, wel, wel vrolijk. Al is het alleen wel omdat een heleboel mensen in mijn omgeving dan zagrijnig worden als die opstaan. <laughs> ik, ik ken dat. Ik, ik, ja, ik vind het heel leuk, nummer, maar niet iedereen is het daarmee eens. Maar jij bent ook wel trouwens uh, fan van de Counting Crows, toch? Ja, klopt. Maar heb je Kerstplaat? Nee, die hebben geen Kerstplaat. Oh, nee, ik dacht toch. Maar, daar ben je wel fan van, geloof ik toch? Ja, zeker. Ja, ik ben een paar keer naar een optreden van geweest. Nice. Uh, Counting Crows en Paul Simon eigenlijk, dat is een beetje mijn, uh, mijn smaak. Dat is mooi. Uh, dan gaan wij uh, luisteren naar All I Want For Christmas. Omdat ja, jij dat uh, leuk vindt, weet je. Dan doen we dat gewoon. <laughs> ja, heel goed. En, uh, ja, je mag zelf aankondigen trouwens, als je dat leuk vindt. Ja, nou ja, uh, ik zou zeggen, fijne feestdagen uh, daar allemaal. En uh, hopen dat we, we spreken elkaar natuurlijk wel weer in 2012. Dat gaat wel goed komen. Zeker. En uh, ik, ik zou zeggen, iedereen vrolijk en uh, mooie feestdagen. En hier is Mariah Carey met All I Want for Christmas. Dankjewel, jij ook. Jij ook fijne feestdagen. Hoi, hoi.